...de ANWB de AWB drukste avondspits ooit. Op het hoogtepunt rond 6 uur stond er 871 kilometer file. In de file top 10 staat de spits van vanavond op de derde plaats. De oorzaak van de problemen was een sneeuwgebied dat van oost naar west over Nederland trok. Bij de spoorwegen waren geen problemen. Enkele goede doelen beleggen in omstreden bedrijven. Volgens het tv-programma Uitgesproken VARA belegde Hartstichting in Clustermunitie... ...en het Reumafonds in bedrijven die het milieu vervuilen... Jantje Beton belegde in wapens, kernenergie en tabak. Het programma vroeg 52 goede doelen om openheid van zaken te geven, maar 6 deden dat. Jantje Beton en de Hartstichting stoppen met beleggen in omstreden bedrijven. Het Reuma-fonds heeft nog niet gereageerd. Voor het eerst in bijna drie maanden is de AEX-index onder de 330 punten terechtgekomen. Door de onrust over de euro gingen de koersen in heel Europa vanmiddag flink omlaag. In Amsterdam daalde de AEX-index 2%. Ook Wall Street had last van de nervositeit, maar wist het verlies wel te beperken. De Dow Jones-index sloot 0,4 lager. In New York zijn vier medewerkers van de Nederlandse ambassade gearresteerd. Ze zouden in na een ruzie in een café politieagenten hebben geslagen. Drie van de ambassademedewerkers zijn Nederlander, de vierde is een Amerikaan. Het zijn geen diplomaten. Waarschijnlijk moeten ze vrijdag voor de rechter komen. De marathon op natuurreis in Noord-Laren is gewonnen door Bob de Vries... Hij finishte voor Christian Groeneveld en Martijn van S. Bij de vrouwen, won Voske, Tamar van der Wal. Tweede werd Sandra het hart. En Maria Sterk eindigde als derde in Noordlaren. Het weer, het sneeuwt vooral nog in het zuiden. De komende uren wordt het overal droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de min 2 en min 5. Morgen is het droog en blijft het vriezen. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live nu het laatste uur Het laatste uur, Henny van Peterchem. En ik spreek vandaag met Yvonne Elbers uit Haarlem. En Yvonne die leidt een acrolo-groep. Kan je eerst vertellen iets over jezelf, misschien Yvonne? Hoe ben jij in Haarlem terechtgekomen of ben je hier geboren, misschien? Nou, ja, ik ben inderdaad op een bijzondere manier in Haarlem gekomen, want ik ging studeren fysiotherapie en in Eindhoven was daar niet een mogelijkheid voor.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 shaped the earth. You're the one who formed my heart long before my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 En hey, dan hoorde ik laatst weer iemand, dat is zo'n geweldige vrouw die verzamelt van alles. Er was een beddenzaak, die hield mij op. Dus, uh, hallo, ik heb hier twintig uh, matrassen. Ja, je moet ze vandaag halen, want anders gaan ze in de, uh, worden ze vermalen. Oh, tuurlijk, zegt ze. Ik kom ze halen. Geen flauw idee wat ik ermee moet, maar ik haal ze op. Volgende dag krijgt ze een telefoontje van iemand en er zijn een heleboel matrassen nodig.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 Een paar stappen staan. was today.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 Is die zeit? We beten. Kom, het is die zeit. Ik bekennen das dat God, jeder wird zich beugen vor dir. Doch de grootste Schatzwag, voor die besteedt, die jetzt schon mehr. Cfm. Jouw keuze is terug na nieuws. Martijn van Beek met het